De voorzitter van Voedselbanken Nederland luidde in 2023 de noodklok. Hij voorziet voor begin 2024 grote problemen. Want ingegeven door de inflatie en de koopkrachtdaling neemt het aantal Nederlanders dat afhankelijk is van de voedselbanken toe. Het aantal groeit nu we als maatschappij geconfronteerd worden met een torenhoge inflatie, brandstofprijzen die hoog zijn en de gasproblematiek, komt er een steeds grotere groep Nederlanders in de problemen. Werken of studeren, mentaal en fysiek in goede gezondheid verkeren, maar toch dakloos raken. Het overkomt steeds meer mensen in Nederland. De toegankelijkheid van passende zorg voor ouderen in 2023 staat onder grote druk. Wachtlijsten voor verpleeghuiszorg stijgen. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen in acute situaties nergens terecht en de druk op mantelzorgers wordt onevenredig hoog. De taak van de Nederlandse staat, in het bijzonder in die van het kabinet voor de handhaving en bevordering van mensenrechtenbescherming, daadwerkelijk uitvoering geven in praktische zin in eigen land ten gunste van het werk van Nederlandse maatschappelijke organisaties in het oproepen van de Nederlandse staat en het bedrijfsleven verantwoordelijkheid te nemen in het naleven van internationale mensenrechtenstandaarden, het verstevigen van het sociaal contact tussen burgers en de Nederlandse overheid. Voor het kabinet heeft dit geen prioriteit, louter economisch gewin en handelsbelang van de staat prevaleren. Dat was duidelijk aan de orde bij de gaswinning Groningen. NGO's die echt kritiek hebben op het beleid van de staat worden verbannen. Nederland zet de mensenrechten in als politiek instrument. Het kabinet heeft wel 1.4 miljard euro 2021-2025. BHOS-begroting vrijgemaakt ten gunste van het werk van maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden. Met steun van Nederland worden maatschappelijke organisaties gesterkt in het oproepen van overheden en bedrijfsleven om hun verantwoordelijkheid te nemen het naleven van internationale mensenrechtenstandaarden en het verstevigen van het sociaal contact tussen burgers en de overheid.